Jeroen van Kan met het NOS journaal In Istanbul is een Nederlandse cameraman opgepakt. Hij was aan het filmen tijdens de Gay Pride in de Turkse stad. Volgens NOS-correspondent Lucas Waagmeester, die erbij was toen hij werd aangehouden... filmde de cameraman hoe deelnemers van de Pride werden gearresteerd. Hij toonde zijn Turkse perskaart, maar werd toch meegenomen. De Gay Pride in Istanbul is voor het derde jaar op rij verboden... volgens de autoriteit om veiligheidsredenen en om de openbare orde te bewaren. Desondanks gingen op verschillende plekken in Istanbul activisten de straat op. De Marokkaanse ex Said Saïd Chauw is een drugscrimineel die straf verdient, zegt een functionaris van het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens hem beschouwt Nederland het Marokkaanse uitleveringsverzoek ten onrechte als een politieke kwestie. Marokko vraagt al jaren om uitlevering van de Marokkaanse Nederlander, die ook actief is bij de protestbeweging in het rif in het noorden van het land. Volgens de functionaris is het activisme van Shaou een truc om uit handen van justitie te blijven. Gisteren riep Marokko zijn ambassadeur uit Den Haag terug voor overlevings. Leg. Nederland noemde dat onnodig en onbegrijpelijk. De 25-jarige man die verdacht wordt van het lekken van zuur in het magazijn van het IJzerland ziekenhuis in Capelle aan de IJssel, heeft dat met opzet gedaan. Dat staat in de dagvaarding van het OM meldt RTL Nieuws. Waarom hij het zuur, dat wordt gebruikt als ontsmettingsmiddel in het ziekenhuismagazijn verspreidde, is nog niet duidelijk. 14 mensen kwamen in aanraking met het zuur. Twee van hen werden opgenomen op de intensive care. De Israëlische regering heeft een plan om een gezamenlijke gebed, gezamenlijk gebedsplein voor mannen en vrouwen bij de Klaagmuur in Jeruzalem aan te leggen in de ijskast gezet. Dat is gebeurd onder druk van twee ultra-orthodoxe coalitiepartijen, melden Israëlische functionarissen. De partijen vinden dat vrouwen en mannen gescheiden moeten bidden. Premier Netanyahu heeft zijn kabinet opgeroepen om met een nieuw voorstel te komen dat wel voor alle partijen aanvaardbaar is. Het weer, vanavond gaat het vanuit het westen weer regenen... maar in de loop van de nacht trekt die regen ook weer weg. Morgen begint de dag grijs, maar later blijft het op de meeste plaatsen droog... en schijnt ook de zon af en toe. Het wordt tussen de 17 en de 24 graden. Dit was het ZFM, Zfm. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan geen files. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. Zomerheers. zomerhits. Zee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 ...lang werk uitzenden. Een werk waar ik eigenlijk al heel lang tegenaan zit te hikken... ...juist omdat het zo mooi is, maar het duurt ook erg lang. En dat kunnen we dan vandaag wel eens een keer doen, vind ik. Het gaat om een complete symfonie. En wel de symfonie nummer 9 van Anton Bruckner. Het stuk bestaat uit drie delen. Firely, dat is het eerste deel. Scherzo, dat is het tweede deel. ...en Adagio, dat is het derde deel. We gaan luisteren naar een prachtige uitvoering... Eh, ...geleid door de master, zou je kunnen zeggen... ...een van de grootste Brukner vertolkers ter wereld... ...en dat is toch onze Nederlandse Bernard Heitink. Hij eh, leidt in dit geval, hij dirigeert het London Symphony Orchestra. Gaat u genieten... En mochten we het nieuws onderbreken, niets aan de hand. Het deel waar we mee bezig waren, starten we dan gewoon na het nieuws opnieuw op. Zodat u hem toch helemaal kunt horen. Brukners negende.